Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste officiële voetbalwedstrijd van dit jaar gaat niet door. De wedstrijd Excelsior-Ado Den Haag van vanmiddag is afgelast... vanwege coronabesmettingen bij de Rotterdammers. De afgelopen dagen zijn meerdere spelers en stafleden positief getest. De wedstrijd wordt volgens de KNVB niet zomaar afgeblazen. Iedereen moet 12 veldspelers plus één keeper beschikbaar hebben. En hoe vervelend op dat moment dat dat ook is, hè? waar je normaal uitgaat van 20 tot 25 selectiespelers. Maar als je 12 veldspelers en een keeper hebt, zal er gespeeld moeten worden. Ja, door alle besmettingen kan Excelsior dus niet voldoen aan die eis. De politie heeft gisteravond een illegaal bootfeest weten te voorkomen in Spaarndam in Noord-Holland. 19 mensen die al op de partyboot waren, zijn bekeurd. Op die boot vonden agenten ook vuste bier en 82 liter Lachgas. De politie kwam het feestje op het spoor via oproepen op Insta en Facebook. En in de Chinese stad Tianjin worden in twee dagen tijd alle 15 miljoen inwoners getest op corona. Wie nog niet is getest, die moet binnenblijven. Dat doen ze omdat er 20 mensen in de stad besmet zouden zijn met het virus. Volgende maand worden de Olympische Winterspelen gehouden in Peking. Tianjin ligt daar in de buurt. En foto's maken als je niet kan zien. Dat is zo makkelijk nog niet. Toch hebben ze op een school in Zeist een manier gevonden. Daar werken blinde en slechtziende jongeren samen met leeftijdsgenoten die wel kunnen zien. De techniek die ze gebruiken heet schilderen met licht, zegt en legt een van de blinde leerlingen uit. De foto's worden gemaakt in donker, dan ziet niemand iets, dus dan ben je eigenlijk ook allemaal gelijk qua zicht. De leerlingen beschrijven van tevoren wat voor foto er moet worden gemaakt. De ziende leerling zorgt ervoor dat het op de gevoelige plaat wordt vastgelegd. De samenwerking zorgt ook voor wat extra begrip. Dat je niet in alles last hoeft te hebben van waar je, uh, dat je minder ziet. En dat je beperking soms daarin ook je kracht kan zijn. En als je alle beperkingen en talenten van iedereen uh, samen neemt, ben je samen een perfect persoon. Je krijgt het weer nog. Nu nog een enkele bui. Vanmiddag blijft het op veel plaatsen droog en is er af en toe wat zon. Het wordt vandaag zo'n 7 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De N201 hoofddorp richting Uithoorn is dicht bij de waterwolftunnel. Dat komt door een oliespoor. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Alone Together, welkom bij het tweede uur ZFM op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Alone Together, Chad Baker met uh, Herbie Mann op de fluit kwam langs. Pepper Adams op de sax, Bill Evans piano, Paul Chambers bus en Connie Kay op het slagwerk. Mooier kunnen we niet beginnen. Het tweede uur uh, ga ik uh, vooral veel Nederlandse mensen laten horen en... Een beetje om de sfeer van uh, live optredens, zoals die er zijn in de krocht, uh, terug te halen... ga ik ook wat live opnames doen. En ik begin met een Noord-Hollandse pianist en zijn trio, Walter Mooi. En het stuk is door hem geschreven en het heet eenvoudigweg Trio. Mooi. En die werd begeleid door twee heren die we in de geschiedenis van jazz in Zandvoort. in. Uh, laat ik zeggen, bijvoorbeeld de Kousenpaal. of het Jazzfestival of het Wapen. die we daar regelmatig tegenkwamen. Ko van Kalkar op de contrebas en Joop Koger op het slagwerk. Ik ga nu. Uh, ja, ik ga nu iets anders laten horen. Uh, onder de luisteraars bevinden zich. Uh, uh, vele vaste luisteraars. En een, van, een daarvan is uh, de Zandvoortse Jatzee-kampioene. Ja, Omate. En um, die denkt dat ze altijd wint. Maar dat is niet zo. En um, Proberen te winnen, dat is, uh, heeft geen zin. Of om met uh, Nina Simone te spreken. Ain't no use use, baby I'm leaving the scene We gaan nu een ode brengen aan uh, de contrabas En wel met een live opname, een prachtige live opname... van het ramsey Lewis trio. En de Contrabassist, dat is uh, LD Young. Die speelt de uh, bas en cello. En volgens mij speelt hij uh, de solo in dit geval op de cello... of alleen maar op de hoogtonen van de bas. Ik weet het niet, ik denk de cello. Maar... Dit is een fantastisch solo nummer in een uh, standard de Tennessee Waltz. volgens mij niks te veel gezegd. L.D. Young schitterde als solist in het trio van ramsey Lewis in de uh, Tennessee Wolves. Ik heb nu op de draaitafel liggen een nummer van Shirley, Shirley Horn live. En uh, als ik haar hoor, dan denk ik onmiddellijk, uh, dat komt door de stem en ook de sound en de timing, onmiddellijk aan uh, Pierre Beck. Uh, het komt uh, in mijn beleving heel erg overeen en we gaan luisteren naar Shirley Horn live, Something Happens to Me Ladies and gentlemen, from Hollywood, live at Vine Street please welcome with me, Shirley Horn something happens to me every time I can feel that you are near A strange kind of a something goes rushing through me Time, I can feel that you are near. A strange kind of a something goes rushing through me. I know somehow you have appeared. Then baby, something happens to me in your arms. In the spell that I am under We gaze into each other's eyes With breathless wonder To see that when something happens to me It happens to you I can tell that you have been caught in the spell down Uh, onder leiding van Gene Harris aan de piano. Dat was ook een compositie van hem. Bobby. Ik ga nu laten horen de luisteraars die uh, een beetje mijn keuzeboek kennen. En die weten dat dit onvermijdelijk is. Uh, meneer Johnny Meijer. En die wordt hier begeleid door Koos Seriers op de bas. Ted van Dongen op de gitaar. Han Brink, onze Haarlemse drummer, de broer van. En Wim Jongbloed op de piano. En we gaan luisteren naar t for Two. draai ik natuurlijk niet zomaar deze accordionmuziek van Johnny Meijer, want ik uh, wil graag aandacht vragen voor misschien een... Uh, nee, ik ga aandacht vragen voor iets dat hopelijk uh, we bidden me uh, doorgaat in de, de serie Concerten in de Krocht, Jazz in de Krocht. Uh, bibberend zijn we in afwachting het, uh, van de versoepeling van de maatregelen en in dat geval zouden we 13 februari, zondagmiddag 13 februari... in de krocht kunnen luisteren naar André Vrolijk, accordeonist. André Verloog, vrolijk kwartet. Uh, we hebben in ons land uh, niet veel jazz-accordeonisten meer. Ja, in Zandvoort hebben we natuurlijk uh, onze onverprezen... Gray van den Berg, de, die fantastische jazz uit haar accordeon tovert. En verder is het landelijk dun gezaaid. Dus we hopen dat zondag 13 februari, als alles doorgaat... we naar de krocht kunnen om daar te luisteren naar het kwartet André Vrolijk. Ik ga nog één stukje laten horen van Johnny Meijer. Nu, met alleen maar slagwerk en... Um, ja, ook toch gitaar, ja. Uh, we gaan uh, nu luisteren. Johnny Meijer, Wim Overgouw op de gitaar... Jacques Scholz op de bas... en Johnny Engels op het slagwerk... in een uh, stuk genaamd I Got Rhythm. En na Johnny Meijer stappen we over naar een andere uh, krochtklant... zal ik maar zeggen, Francine van Tuinen. Die zingt op deze cd. Uh, begeleid door Erik Vloeimans op de trompet. Juri Honing op de straks. Michel Bots, borst Lap op de piano. En Anton Dukker, Slagwerk. We gaan luisteren naar Night and Day. where you are Eerder In het programma had ik het over de legendarische middagen en avonden... met live jazzmuziek in Zandvoort. En uh, uit die periode uh, zich, herinneren <laughs> de ouderen... zich zeker nog de vele optredens van vibrafonist Eddie Sanchez... die met zijn uh, onafscheidelijke pijp in de mond de mooiste tonen uit de vibrafoon toverde. Ik heb uh, nu een opname van Frans Popti. Swing Special Quintet. Hij, Frans Popti op de viool... Herman Viss, ritmegitaar... Ted van Dongen, sologitaar... Eddie Sanchez, vibrafoon... en Tony Herber, bas. En we gaan luisteren naar... Uh, All of Me, een Standard. Er is een uh, bijzonder project destijds uh, uh, ontstaan... De, op het Blue Note Label. En dat heet Blue Note Plays Ray Charles. Allerlei artiesten spelen stukken van Ray Charles... en sommige met Ray Charles. En ik ga nu laten horen... een, uh, een stuk van de gitarist Grant Green... die... Uh, zich omringd weet met Herbie Hancock... piano, Reggie Workman op de bas... en Billy Higgins op het slagwerk. En we gaan luisteren naar I Can't Stop Loving You. You. Ik ga nog een stukje van Nederlandse Bodem laten horen. En dat is de zangeres Gea Griek met Arie Kuit op de sax... Lodewijk Bounds, vibrofoon, Hilbert Roer, piano... Hans Mantel, contrabas en Louis erbij op het slagwerk I Can't Believe... I never knew what they could do I can't believe that you're in love with me You're telling everyone I know I'm on your mind each place you go I can't believe that you're in love with me I have always placed you high above me I just can't imagine that you really believe that you're in love with me. Het zit er alweer bijna op. ZFM Jazz op zondagmorgen. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Ik hoop dat je een leuke ochtend had. Volgende week zondag zit een collega van mij hier. En, en dan is er weer een vervolg op uh, ZFM op zondagmorgen. Ik sluit graag af met uh, een, nog een stuk uh, Blue Note Plays Ray Charles serie... En dat is de Hammond-organist, Jimmy McGriff, Morris Doe op gitaar... en Jackie Mills op het slagwerk, I Got A Woman. <middling> 106.9 Straks What's meer. TFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur.